...op deze 137ste aflevering van Dialectofoon op Ustreek Radio Viva. Om vanmorgen, eh, dokter Leeman, eh, hebben wij gebeld en of, hij heeft ons gebeld en wij bellen hem natuurlijk terug. Hij wil ons een en ander zeggen, wij weten dat hij een indrukwekkende verzameling heeft over woorden en wendingen... ...die hij vlijtig heeft genoteerd van zijn patiënten, maar hij is ook een man die zich in het volk mengt... ...en die zeer veel weet, onder meer over zijn concorde en over heel wat andere woorden. Dokter Leeman van harte welkom in ons programma. En uh, wij zouden graag iets horen van wat je ons wil bijbrengen vanmorgen. wel over korenbroeken gesproken. Ja. Dat was, ik ken dat Thijs meer als ik hier een keer goed. Ja. Want dat was een afspanning op de Gentse Steerweg. In zijn schoenassen zeggen ze de Chaussée de Gans. Just. En dat was beneden de eindige van Berghum, de plas communale. Ja. Maar dat afspanning klacht nog op het grondgebied van Meulenbeek. Ah ja. En in de richting... Van Brussel naar Ras ging dat stuk nogal serieus bergop. Ja. Zodanig als er bijvoorbeeld in seizoensreismes reismes ja. of ander materiaal mee naar Ras werd genomen, dat dat door de pierlijke serieus moest getrokken werden. Ja. Want dat wij in uit, dat was al zeker hier lichtspul. Ja, ja. Daarvoor neemt dat stuk, en dat zeker zijn naam niet gepikt, dus de pom bij. Voor de deur van de opspanning Koerenbroeken stond er één of misschien meer clubbers, de pierre kregen dat water ja. en ik koer hem broek. Ja. En je ziet, de naam van dat spanning le leidt dus zeker verder aan te maken. Ja, ja. Terwijl dat in de voerman naar de buisbak gewoon een bustteek of iets anders, want de mannen brachten dat zelf mee uit de gebieden van de vreugemed in Brussel. En smergens tussen 7 en 8 uur van tijd... Als ze vroeg kloos waren, als ze goed gedaan was dat duimelijk vroeg dus op de merget, maar ja, dan sliepen ze nog. Uh, dan kostte dat zeker al een stuk vlees af, zeker als je zo'n hele nacht in thuis geweest bent. Ja, ja. En op de weg naar huis, de pierren verbouwd koeren broeken kruiden krijgen nog geen hele zak gepletterd duiven. <laughs> of ze stond te vervangen. Of ze stond te vervangen, justement. Maar daar stoppen, dat was een verworven Pierre recht en de gedaan. Ah oh, ja. Maar, Vatkapoen en tonnenklinkers die slecht bakkers zijn, die ten wel aan korenbrood zo zo'n keer korenbrood ga pikken ja, ja. Want de kwaliteit, de van, en ik zal even zeggen, van minstens dan weten dat zij de naandag van vandaag aan noodveld doen. Ja, dat was goed eetbaar. Ja. De voorman dat daar stopt, want had zijn, die drie nou zo bekend zijn, dadelijk als de mannen van Moeskastel meulen vrije die stoppen niet bij juffen van schippen in naam van Barriel. maar in dat was mijn vader Mil van Noo, Jan van Boenten en Stentemol van Warenbeek. Stentemol, dat was al het grondgebied van Mullen, maar dat was in alle geval nog Warebij. Want hij spannen van tijd nogal een keer bij. Ja. Als er te veel marchandies was booien stonden, dat betekent dus ene wagen, maar als het te nacht moest getrokken werden, werden de twee pieren Bien gespannen. Ah, ja. En Jan zijn vrouw en magister Jan van Bellen dus. Jan Dubois, ja. Jan van Boenten, zijn ja. vrouw dus, Henriët van Belle, of Jette van de Faan, Faan dat de verkeers ja. vroeg, ja, ja, ja. ik ben daar gisteren nog een keer binnen geweest en die heeft bevestigd, jette is 84 jaar maar ze is er nog heel goed bij. Ja. dat ze me gisteren dus nog vertelde dat ze daar in Duits met Jan nog meer dan één keer geweest had oh, ja. in de, de kru krug. met was een stuk dus van tussen de twee oorlogen die vond plots op de nieuwe graanmarkt waar dan nog geweest had na een oorlog Onder Noordloch was dat opgedoekt, want onder Noordloch had er ienas op de met ook een vrijheid met geweest. Ja. Ja. En na no Noordloch was het dan gedaan met de wagen en met de pierren, de vrachtwagens zijn met het werk overgenomen. Oh. En het was dan sowieso gedaan met de afspanning en ook zou ik zeggen. Ja, ja, ja. Want als zodanig bestaat het Koerenbroeken, na nam je ook. Ja. Sieg, dat is wat ik van, van Korenbroeken hoor. Uh, maar even onderbreken, dokter, ja. wij krijgen hier nog een ander element binnen. De eigenaar, uh, of liever de cafébaas van het Korenbroeken, zou iemand van mazel geweest zijn. De zekere van der straten. Dat zou ik niet kunnen zeggen. Dat wordt ons hier meegedeeld door ja. Maurice Eunings. In ieder geval, wij uh, ja, houden het ja, allemaal dat komende, bij. Ja. Ja. Hoe was de naam van dan berg vanuit het De Pomberg, Pom hè? Pomberg. Ja. Pomberg, ja. ja. Zeg dokter, eh, bedankt voor die uitvoerige uitleg van dat korenbroeken. Eh, het is plezant te weten dat inderdaad het hier ging om een korenbroodje. En eh, we moeten dus niet verzoeken waar het vandaan komt. Nee, dat eh, is, eh... Als de man van de Concorde, eh, vragen wij u wat een kroosschitting is? Ah, wel, dat is ook zo. Een unicum feitelijk bond, want ik heb van even niet een daalwees te misschien naar veel mensen gevraagd of dat er op een ander bestaat, maar dat schijnt... Het is soort van Concorde te zijn. Ja. De naam leidt ook feitelijk verder aan, want het is de sluitingsschieting van het seizoen. Veu, ja. de zaterdagsschittingen was dat stevast een zondag en dat was dan de zondag, een tweede of een derde van oktober, maar altijd in oktober. Ja. Daarna zou aan de man steken met ons een boog in tak. Met name liggen we spel over dikte schietstanden, wat er praktisch heel het jaar uh, ja. geschoten. Um, als de kroon overtrekken in oktober, daar komt de naam van kroosschitting van dat staat zeker vast. Ja, ja. En uh, voor de moment is dat dus het sluiten van uh, het seizoen, moet de laatste schitting dat telt voor het kampioenschap. Ja. En het valt niet voor, voor de kroosschitting als er een paar man dichtbij in staan dat de beslissing van het kampioenschap op de kroosschitting valt. valt de plezantste schieting van het jaar is het zeker ook, hey, hey. Um, want de wit werd verdeeld, enfin, de wit werd niet verdeeld, maar de volgende opkomen werden verdeeld in twee kleuren. Oh. Vroeger was dat wit en zwet de, ik heb nog geweten, kuts naar Noordloog en dat waren op grote blokken, precies als die na gebezigd werden voor de clubkampioenschappen. Yeah. Maar dat is dan daarna niet meer ermoogd, kost nogal vuil ook, en daar werden twee soorten vogels genomen, gewoonlijk, dus wit en rood, lekker als ze gewijzigd werden, voor de gewoon schietingen ook. Ja. Dan moet ik er wel bijzingen dat de krooschieting wil te verstaan, alleen voor de mannen van de Concord-Sullivan. Ja, voor de leden, hè? Dat is alleen voor de leden, ja. ja. En de schieting duurt een uur en niet een ronde. Maar daarna werd er voet gestrooid, lekker als men gewoon achternoemd, dus het spel eigenlijk gewoonlijk vier uur zerecht, lekker als ze zeggen. Ja. Dus dan werd er getost, louter getrokken. Tussen de voorzitter Victor Olé en ondervoorzitter Patrick van der Slagmolen, en dan dat dus wind, de opgooi-wind, gezegd, ja. daar mag de kant van de WIP kiezen. Ah ja, daar kiest de Witte of de Roer. Daar kiest de Witte of de Roer. Ah ja. Nou, wat gewoon weer, heeft dat misschien niet zoveel belang, en van een goede schieter, lijkt als ze zeggen, daar werd hem zoveel ambetten te placeren. Ja. Maar het tijds, voor sommige mensen, hoe zij daar zelf zijn geschat, misschien toch de kant kiezen langs waar het gaat gemakkelijkste schieten. Ja. ja. Maar, dus, de punten uh, werden per ploeg geschiet Baderoe per of een paar, dat is Lekaster dus, getrokken werd. Ja. Dus geschiet uh, met een roe als je op Baderoe zit, dat is een punt voor de ploeg. Ja. Schiet een verkeerde vogel, ja, dat werd niet dan dan je niet, niet voor het kampioenschap en dat is een punt natuurlijk voor, dan voor dan de, de tijgenpartie. Die... Ja, Ziend? Moet uit dat oog gezien alleen. Uh, bah, wil, ja, en uh, was kansbaar, mijn en zeker iedereen ja. kauft met de wind, want in oktober dat is ja. geen geen echte zomer meer. Ja. Dus als ik het goed verstond, we dagelijks heel het peloton in twee verdeeld. In twee verdeeld. Ja, ja. En dat gebeurt, dat was maar de volgende ja. Dat gebeurt dus met het eunen, dus, ja. Ja. Ja. dus eunen, ja. Iedereen geeft een pijl aan de paalrijper, afstaan, ja. dus de paalrijper af dan boelen een op zijn je. Hij gaat voetstoot pijl voor pijl vallen. Ja. Dus Eerst een paar en een paar, dat werd op bord genoteerd ja. genummerd. En dan werd er dus tussen de 43 en de 100 voorzitter en 100e-voorzitter de sleutel getrokken. Ja. En de meewerker weet je, dus dat, welke compagnie dat je moet kiezen. Je weet op dat niet wie er aan maat gaat zijn. Doet hè? Toen de naar nummer 2 4 6 Ah ja, de paar, en de paaren ja. gewoon al voordat ja. er uh, ge... want het is alleen de kant van de wip dat je ah, ja, Maar al voer maar dingen aan mee dat kun je automatisch. Ja. Ah, ja. Dus zij dat er dus getrokken is. Dus dat werd eerst geëind. Ja. Zie ja. je drieën en dan wordt er getrokken voor de twee kanten van de wip. Ja. Zie je het nee? ja. Ja. Ik zie het zitten ja. Ja. ja. Prima. natuurlijk als je een verkeerde vogel schiet? Ja. Dan uh, krijg je veel goeie namen. Zullen dat kasteel worden gesproken? Ik En dat zijn dan gewoonlijk uitdrukkingen dat wijzen op tegenovergestelde van haar koeien als Ja. Er, ja, ja. <laughs> En dan, uh, wat dat er dan te mede te verdienen is, ja, als je bij de verliezer zit, dan zit je achteraf vuur of aan een achtermaat, dus een pot moeten betalen. Hè. Ja, azo. Ah, maar het is ook meer een causa van je wordt gewoon, goed als je gewoon bent. <laughs> En dus de verdeling van de punten is het zonde. Dus kal en za, moet er langs daar kan schieten. Dat is meer nu, want het is vanzelfsprekend dat dan de, de twee partijen mag ja. ja, ja. Maar dus ook niet in CHC, dus het Slaan Zandboschuttersverbond, Ban Nationaal Bond, of overal waar ik is te schieten, met ons vriend Luc dat langer wil schieten als kiek, dan ik, is er verleiden het woord kloos -getink. Uh, niet weggevonden. Nee. Dus wel eigen aan onze streek. Het is eigen aan de streek. Ja, ja. Ja. Of eigen aan Concordia. Ja, ja, ja, ja, ja, ja, Want die zijn nog zo zo uit naar nou, uh, het liggen spelen. Ja, ja, ja. Van ja, ja. de, Vang, de, Vang, de ja, ja. vrienden van de en sporten. Ja. ja. Spur, Bedankt. Voilà, dat is geen dat ik over kan vertellen. Formidabele uitleg. Wij hopen u nog eens te kunnen horen over uh, al uw specialiteiten. En bedankt graag tot volgende keer. Het is keer. heel erg ja. ja, gedaan. dokter. tot nee, en... uh, Zeg Lode, als ik uh, dokter Leemans zo bezig hoor, ik plan, Leiden zijn mensen dat zeggen: ga, ja, kunt goed dat ze klappen. <laughs> maar ik ben zeker niet alleen gezien dat er nog heel wat mensen uh, zeer vlot asses kunnen klappen. Ja, ja. Hè. Ik vind het vreemd plezant. Uiteraard wist ik er wel iets van, van die kroosschitting, dat dat de lijst van het jaar was, maar het is plezant van het van de oren ja. en de noctoornen dat dat typisch asses is. Tuurlijk. Ondertussen is er terug iemand. Weer eens luisteren. Hallo. Ja, René dat is en Rozen. Goeiemorgen. Morgen. Uh, die gevangenkar, uh, dat zet ik er terloop bij, dat is de commissaris en kar die gevangenen moest vervoeren naar Brussel. Ja. Ik denk dat dat dat is, hè. De die koets... gevangene koets, alleen. De koets van de commissaire? De koets van de commissaire, ja. Zou dat uitsluitend Te maken gaat hebben met me veroordeelden. Ik denk dat het is die mensen die moesten onderoord worden, of wel die, die ze pakten, die ze daarmee naar Brussel moesten voeren. Met die koets. Ja, Ludo. Nee, uh, ja. Het kan oorspronkelijk de bedoeling zijn geweest, maar uh, ik weet van mijn oudste nog in leven zijnde tante, ons tante die 93 is, ja. dat die koets inderdaad instond voor uh, dienden, zal ik maar zeggen, voor personenvervoer dat die gebruikt werd tijdens de oorlog 1418, toen moesten de treinen, mochten de treinen niet worden gebruikt, die waren reserveerd voor de Duitsers. De koetsier was een zekere Jeff van der Beken, zegt de ons stand en uh, dat was de vader van, ik citeer, want ik ken die mensen niet, uh, dat zal Frans Goos interesseren Simon van de Melkboer oh ja. en dat was dus de koetsier van die commissair wij kennen zijn naam niet, en die commissair zijn koets, die werd dus gebruikt voor het personenvervoer Assen-Berchem, maar dat was in oorlog 1418. We weten jo, daar een zeer periode, weinig een over. Een periode die tijd kende ik niet. Ja. Maar dan heb ik nog eens die koeienloper. Ja. Ja, ja. Ik veronderstel dat ik weet wat dat is. Als een, uh, een aantal dieren op de markt moest verplaatst worden naar de station om op wagons te laden, of van die een grote wijn naar het ander, ja. dan liep daar iemand voor. De koeien die volgden. En vanachter was daar ook nog iemand en die en ketste die op. Ja. Maar de voorloper, dat was de koeienloper, omdat ik dat meegemaakt heb in de tijd als wij dieren gekochten voor het ministerie, dan deden wij dat zo van op markten naar een bepaalde plaats en dan liep er iemand voorop en die koeien volgden allemaal. Ja. of die stieren of wat het ook was ja. zelf schapen die volgden allemaal en vanachten liepen er erbij die Wallawijd maakten hè? Ja. en die voorsten die een, want als die dan moesten een straat inslagen als er niemand niet voorliep liepen die koeien rechtdoor ja. en als er niemand voorliep volgden die koeien die man die ervoor liep. dat is ja. volgens mij een koeienloper ja. ik weet niet of dat ik het juist heb hoor wij weten het ook niet ik denk dat het dat is omdat ik het meegemaakt heb in de slachthuizen ja, in ieder geval we hebben het genoteerd. Piet, we gaan eens uh, navraag doen of uw uh, verklaring inderdaad kan kloppen. De beest die zullen het misschien weten. De mannen die naar de Walen nog gaan beesten kopen, ja. daar gebeurt het nog. Ja. Want een dat is de man die ja, maar één of de... twee beesten. Aan de vloer, hè? Ja, aan de vloer doet. Ja, ja. Van de kabion naar de vloer. Maar ja. nu heb je die, die massa beesten die gelijk opgedreven worden naar het slachthuis. Ja, mee, omdat ja. ze per kabion komen en tot in het slachthuis vervoerd worden. Maar in de tijd was dat niet het geval. Dan ging men met een hele reeks beesten gelijk. En de, de verschillende voeren sloten erbij aan. En zo werden die dieren dan naar het slachthuis gedaan. Ja, ja. een ogenblik, er is nog iemand. Ja, zeker Piet. Jongens, kan je ja. gaan nette tarak? Net een bond? Ja, ja. Net uit Tark, net uit Tark. Heb ik gekend? Nee. En Mathilde van Meukes? Net uit Tark heb ik nog gekend. Net ik een bond alleen hoeren van vertellen. Dat Wat, is... wie? Net ik een bond en ik alleen nog hoeren van vertellen. die heb ik niet meer gekend, hè. Net uit Tark wel. En wie zegt dan ook, de derde? Mathil Mathil Mathilde van Meukes. Van Meukes. En dat was een van oud fan. En had hij ook iets te maken met je winkelken en met je misschien... Nee. Uh, ah, nee, net die, wie is de bel, hè? Die reed op een ezelskar rechtstaande... Door de straan. <laughs> Recht, hè. Altijd. Als ze naar huis reed, ja. Ja. Dat was van Kreukengoem, of wat? Nee, hè. Ja. Dat was van in de dingen in de... Alleen van... In de... In waar dat... De... Nee, nee, waar dat dokter de Meulenaar woont. Murenveld. Murenveld. Ja. In het Murenveld. En daar woonde Mathilde van Meukes. Ja. En daar een man, daarna een bok. Boek, ja. En daar kwamen ze naartoe met geiten om gedekt te worden. Ja. En daar rookte alles behalve goed. En als je met schalen stond te klappen, kon het gebeuren dat je de vloeren over zijn kolzaag lopen. Oei, oei. Dat is lang geleden dan toch? Ah, je mag hè. In haar kindertijd. kindertuin. Je vanuit een kindertuin? En daar stond, nee, dat, waar het stond dat die Frans. Uh, dat huizen? Dat, dat huis? Ja. Wacht, en nam een kerk Waar dan uh, de achterkant van Nofagoes is. Ja. Gaat daar een poot, uh, een deuil, dat je van in het muur veel toe in zijn uh, nof komt. Ja, ja. ja. En wel, daar een, een 40 meters voorbij links. Oh ja. Oh ja, en daar woont van En mee. dan een bok op het eind van de dingen van de winter stond dan zo ongeveer een meter hoog op mes. Oh ja, dan aan een troon. Ja, aan een troon. Oh ja. Goed, Lisske. En zijn broer, dat was, dan woonde ook in de dingen, maar dat waren heel normale mensen. Maar Jean, dat was het en Dat was de schale van Mathilde van Meukes. Ja, want hij was schale van Meukes. Ja, en Mathilde was zijn vrouw. Mathilde was zijn vrouw. Voilà. En het tarak. Net uit de Ark, dus was... Net uit de Ark. Hè, dus was, het ark. Uh, ja, ja. Is een verrassing van die fameuze in de Ark, hè, denk ik. De kerk, Ark van de Dat ark. weet ik niet. Ja, ja. We weten uh, waar dat ze woon. Ja, de Kerkstraat. staat hè. Ja. Ja. Ja. Maar je hebt ze wel even van binnen gezien. Nee, nee, want het schijnt, dat dat, de, te jong, maar het ik schijnt dat dat ook een warboel was. Mannen, kan En ze ging naar de mette. Ja, dat deed met de mette. En dan had ze een ezel. Keremisje. En die ezel, die kon ook langs de Virongstraat ja, binnen gaan. Ja, Nee, nee, dan moest ze juist. huis. <laughs> de ezel. En de stoel waar dat ze op zat... Ze lag af, die was gedeeltelijk gebroken. En de assen van de stoof, die lag zo hoog als de pot van de stoof. Oei, oei. Maar nee, dat was dan toch uw laste periode waarschijnlijk, hè? Manne, kan. Zo heeft ze lang gezeten, hè? Ja, ja. Als, als, uw man, als uw man van leven bericht is... Wie, he? Oei, oei. Een onderpastoor dat hem ging berechten, dan hij moet een bad pakken. Maar <laughs> uh, de vloer gingen allemaal lopen. Lieske, en de, die verkochten snoep ook. Ja. Tuurlijk. Ja. <laughs> Stel je voor. En dat uh. was altijd in ruzie met je broer, dat op de metwoon. Ja. Want ze stonden over het algemeen vroeger ons markt, waren dat allemaal mensen van as zelf. Ja. ja. Nu is daar, daarachter is dat geweldig veranderd, maar de meeste mensen van As dan de winkel hadden, die stonden op de met. Ja. En nette targ stond ook op de met, en uw broer stond ook op de met. En wie was en dat? Al en dan was dat ruzie, en we konden er verwaaien. En wat deed haar broer? Sloop, Allee jongens, was ze toch niet jaloers? Ah ja. Zulden. Ah ja. Het waren concurrenten. Ja, natuurlijk. Ja. Ja. Jij dacht, René, dat er een broersnoep verkocht? Uh, nee, zo niet. Maar u heb ik toch nogal wat gekend. En uh, ja, dat stond soms ook op de kermisken. Zoveel meer Altijd? Want uh, ik heb de fabellenwet niet met een boek van kinderspelen geschreven. Daar staat ook hun naam in, hun geboorte in uw ja. en hun uh, verwaardesdatum. En ieder spelletje daarvan herinner ik me dat bij u uh, te doen was op de kermis. Ze a. een soort zelfgemokte bol. En daar lagen ze een deel bij je en een een stak in, ingesmolten. Ja. Ja. En daar moesten ze aan de droom mee een pluimen als dat bleef nee, staan. Ja. Maar je moest dat geld van opdoen op doen, dat was goed gevonden. En weet je wat hm. als ze dan zei, als ze het niet had? Nee. Het pistert er te kind of kut? Ja. Oh, ja. Ja, ja, ja. Als dat plumpje aan uh, de nagel bleef hangen, ja. is dat iets voor, wat ja. dat moest bij jou zijn. Hè. Ja pisterkeer te kut. maar eh, we waren eigenlijk van zin van zo in de toekomst, een kwartier of een half uur per, per zondag of per 14 dagen, zo een keer over een onderwerp en dan die figuren daarbij te betrekken, deze uh, snap ik aan zoiets, moesten we dan over de met en over de kermische klappen, denzamen. en samen ja. een heel deel figuren kunnen baal En ondertussen ontdekken we toch van haar woorden. Want uit de gesprekken de dikke nog een, een typisch woord waar je anders uh, niet zo direct op kon. Ja, voilà, welkom ik wel we dan een keer doen van net een bonte strook, die een en ander verscheen, ja. Ja. Uh, pieken van de roenheid en van nogal wat verteld, ja. dat genoteerd ja. is, de middelpleetings... Zeg dat maar was... nog van nette tark, hè. Ja. En je vraagt maar geen leugen, jongens. Nee, maar van toen waren, was er koekjes en veel snoep in uh, de dozen, hè? Ja. En wel, bij net het ark, daar stonden zo'n stapel dozen, dat ze bekend niet binnen of buiten kost. En een deel daarvan waren al ingezakt deurgeroest. Je moet niet vragen hoe lang dat ze stonden. Nee. Heb ik persoonlijk gezien, hè? Ja. Nee. Dan was dat iets. Ongelooflijk. Ze zijn anders wetten niet tegen, hè, maar nee. ze verdienen het. Het schijnt dat de kinderen er ook gingen om dat mensen te treiteren, hè? En of. Stups, hey. ja. Ja, ja. Die werd zo'n beetje het zot gaven. Ja, maar ze kost goed antwoorden. Ah, hè? toch? Ja, ja. Dat was net uit Dark. Net, net te net, Dark. Ja, ja. Net te Dark. Ja. En de broer, hoe heette die lieske bitte dat soms? Ja. Aar, dat concurrent? Schalen, nee, schalen bond niet. het was ook een bond, maar ik kan zijn veurnaam niet meer. Dat zal misschien... En dan woon, waar dat uh, na dingen is, uh, waar dat uh, Germain vacages naar Duits gaat tijd, ja, hè. Ja, En Weet u dat dat ook gewoond had, en de schoonmaker tijd? Dat was uh, dingen, uh, de fluit. Ja. Ja, ja, vast de s'avonds hebben ze op de ja. ja, je hebt daar in de buurt gewoond. En dat was café en winkel. Ja, goed Lisken. Bedankt voor die uitleg, en zeker tot de volgende keer. Tot dinsdag. Dag, ziens. dag, ziens. Hallo. dag uh, jongens. Uh, dag, Frans. Het is Frans, ja. ja. Ik was me ja, niet uh, over. Over net. Ja. Net. Uh, net de tarak. Net de tarak, ja. ja. Maar haar populairste naam is, is net, net Karot. Karot dat is ja. zeker, ja. En ze woorden van Kranenbroek. Van Kranenbroek Antoinette, ja. En haar broer, daar moet op de met. Ja. ja. En dat was Jean Karot. Ja. Net uw man uit een piep net uw man nooit een en dat was een debouw, hè. Ja. Dan de bouw Petrus hè? Ja, dus zijn broer hadden ook de bouw he. Ja, maar ja. uw broer? Ja, dat is van dat Kranen... was Karot. Ja, van Kranenbroek, ja. Eh? Johannes, Hij ja. is geboren in 1863 en zij was geboren net in 1861. Ja. Ja. En dat was een herbergier op Kwagat. Huh? Want hij ging van Kwaad naar de markt en ik heb me schoon dingen gevonden. Een gedichtstukken in... over de café. Ja, hè? Ik heb dat ja, ja. in de Aschenaar. Zijt tegenwoordig bij dit schoon muziek, dat weer opengespeeld door de Kwaad zoon, ja. waar dat de cumul, de slinken, dikke Jeff, suoko vakara, ja. allemaal muzikanten van waren. Ja. Hè, en in de nasgenaar stond bij de opening van zijn uh, herberg. Hm. Zij tegenwoordig bij dit schoon muziek. Je wordt er ontvangen met veel plezier. Bij de vrolijke baas die ook zorgt voor zijn aas. Ja. Dat was Carot, uh, de broer van Net Karot. Ja. Zou dat dat zijn wat dat kindermans gewoond heeft of hier verder naar hier nog? Ik geloof het. Ja. Moet toch dat een van die twee zijn? Ja, ja, ja, ja, absoluut. Ja, ja. Ja, hij was achterop gehad. Oh, ja. ja, ja absoluut. Dat was die zangkarot. Ja, ja, Johan, Johannes. Johan. Hè? Johannes. Was muzikant van de harmonie. De bouw, ja. Nee, nee, dat was niet de bouw, hè. Dat was van Kranenbroek. Van Kranenbroek, het was hun bruur. was bruur van was de de uw uw. Ja, ja, ja. Goed, goed. Ja, ja, ja. van ja ja ja de ja, de ja. Kant, ja, ja. Want uh, in, de, in de Meulenstraat, hij doet ja, ja. nog een... een um, Dochtergevoend, ja. Een dochtergevoend, uh, ja. Roze. Roze karot. Ja. Dat met jullie talentjes getrouwd was ja. het hè? Ja, ja, ja, ja. En dan net ik een bond, de Joanne Maria van Olsbeek Van was. Olsbeek, ja. ja maar man. dat was de schoolzuster van Bonte de Ja. En daarmee de, de zagen ze dat tegen, net een bond. Ja, ja, ja. En dat was er ook dat dat tegen net een prut ja, ja, pieken onder andere. Pieken van de Roon ja, dat onder ja. andere, ja. En ja. dat ook een bollenwinkel. Ja, dat was een overkant van dat wat later de overkant Mathiel, van Bont de Champeter. Wat dan later Mathiel van Bont dus. Ja. Ja, en die van Olsbeek, ik ben daar aan het maar ik geloof dat het, ik mag het zeggen, dat was de waarheid, dat was familie van de Grunond. Ja, ja, dat, ja, dat een... was Pauline, hè. Ja, ja, ja maar ja. die van Olsbeek, hè. Ja ja. ja, ja. Maar van ik een bond, uh, uw geboorte en uw verlaagde datum staat in mijn boek van kinderspelen. Ja, ja, ja, ja, ja. Rene, ja, ja, ja. Want ik heb ja. toen bij Mathilde dat gaan vragen en Mathilde deed uh, een doodbilletje getoond. Hm. Dat was uw matante. hè. Ja, ja. Mathilde was een dochter van Bontes Champetter, Ja, ja. En hij was getrouwd met de wit. Ja. Maar is aan tegen hun kinderen niet. De wit zijn altijd van bonten. Nee, worden ze tegen je... Allee, je Chef. Een chef een bond, zo. Ja, ja, ja, ja, ja, ja, en Ja, toch de wit, hè. Ja. Na de naam van zijn moeder en van de, ah, ja, van de grootvader. Wie... Frans van Drogenbroek zijn vrouw is ervan. Maar het huizek... Ja, dat is maar ja. Het huizeken um, stond langs de overkant. Hmm. Dus langs de kant van ah, Herman Bronzelaer en zo woont. Hè. Ja. Daar moet dat gestaan hebben. Ja. En dat moet heel dier geweest zijn... De bij de grond bij zover dat ze dat zondags zo naar het lof gingen en daar gingen uh, snoep kopen en een bedekke vrouw in hun winkel. Dat hij met in te staan, resgeskosten op hun schaap liggen van boven. Zo leeg was dat. Ja, ja. En dan stond Giel de plots zonder doemp. De, de steuf kost nu. Dus je werd ook gepest. Ja, ja, ja. ja. En, en slecht geld gegeven ja. en verkeerd. Ja, ja, ja dat wel. Frans, eh, ik herhaal hier even, tussen de bijakjes, eh, onze vraag van een paar weken geleden. Omdat je het gesprek van Van Olsbeek en dus van de gruunont. Eh, ons interesseert die benaming, waar komt die gruunont vandaan? Tjoh, dat is... Komt, eh, naar men ons zegt, op andere plaatsen ook nog voor, maar wat is die gruunont? Allemaal vragen, hè? Wij hebben meer vragen dan antwoorden dat in ja. ons programma. <laughs> ja, maar dat zullen we, we, we allemaal vinden. <laughs> eh, zeg, eh, ik heb al naar vorige wijk eh, daar dingen opgegeven. Eh, uh, wat was het wel, René? Nee, de Matantisbos. Ja, ja, ja. Maar ja. ik gewoon iets. Uh, ik heb het Sebbes gelanceerd. Ja, ja, maar ik gewoon iets couranter geven. En dat misschien veel mensen niet meer zullen weten. Maar daar worden we nog alle dagen bezig. Hebben. Kellerken. Weet ik wel wat dat is, hè? Het Kellerken. Ja. Wat dat geweest is? Ja, wat dat dat is. Dat werd nog gezegd. Kellerken? Ja. Dus de naam van een café of wat? Nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee. nee. Het Omdat is al... heel eigenaardig, hè? Ah, het een is een, een, een, een, een plaatsnaam. Ah, het is een toponiem. Een toponiem. Maar ah. uh, dingen heeft het niet... Uh, Niemand heeft het niet. Heeft het niet gebezigd, hè? Ja, ja. trouwens, ik ga het zeggen. Nou, wat nee, nee, nee, nee. Ik, als ik uh, auto de Spanje nog even in, Frans, ah, ja? zeg, het, zeg het ons uh, via de telefoon. Ja, het is heel eigenaardig. Wat is dat Kellerken? Dus het is een plaatsnaam. Ja, ja, Ja, ja. ja. Dan moeten de asnaren de luisteraars nog eens gaan zoeken, hè. En dan de koets van de commissair. Ja. ja. Nou, wel, ik derver bekend mijn voor in het vuur steken. Ja. Dat dat komt van commissair Ketel, De dikke commissair dat ze zagen, waren. Ja, Ketel. Hè? En dan ging Veulba Van Overstraat. Ja. Oh, en Van Overstraat, dat was een rijtuigverhuurder, hè. Ja. Al is Van Overstraat... Nee, ja. Uw uh, uh, vader. Uw uh, vader. Victor Van Overstraat. Ja. Uh, dan voor hun coachen. En onder andere een van zijn coaches, dat was chef van der Beken. Ja. Zo dus, denk ik, dat dat ermee iets te maken heeft. Het zou er iets mee te maken kunnen hebben, maar die ketel is uh, recenter. Het is niet van de Eerste Wereldoorlog. Die moet van de Tweede Wereldoorlog zijn. Zijn jullie er zeker van? Uh, zeker niet, maar ik, want ik durf niks in het vuur steken. Maar uh, ja, ik, ik vermoed... Kan er, maar, maar is er boven, ik kan er ik gaan vermoed zien, dat 14, dus 14, 18, dat uh, die meneer Kettel uh, toen nog veel te jong was. Zijn er zeker van? Ja. Ja. Ja, bijna. ja, bijna. Ik kan er nou niet gaan zien. Nee, nee ja, maar zoek het eens op voorbij bijgelegenheid volgende zondag in Frans. Ja, maar ik geloof dat je er moet ja, Kan Ja, kan zijn. kan zijn. Ketel was commissair als uh, Jean-Petter Bond... Jean-Petter was. Bond is gestorven in de jaren 30. He, he. Bij het maar, begin van de kliniek. Ja, ja, is natuurlijk. Bond gestorven. Maar wel? Als Bond gelijkaardig met Ketel was, Absoluut. En, en kan het zijn dat hij in 14 al van dienst is als dan niet 30 jaar dienst gedat, he, had. Tegen zouden ze dat een dikke commissair was, hoor. Ja, ja, maar ja, dat wel. Ja. Ik heb er zelf een foto van gezien. En hij ging bijvoorbeeld van Overstraat, dat weet ik van ons moeder, hoor, want daar dronken ze schotje in tinnen potten. Ja. ja, ja. ja. En bij kerken ging ik in de alle dagen een, een schotje drinken, hè? Ja. Bij ja. kerken dat was uh, de. Um, de grifieren. Griffier. Ja, ja. Uh, ik moet nog een keer bijter. Ja, maar het verband tussen die commissaris en, en Van Overstaat als verhuurder van Koetsen zou toch wel kunnen worden gelegd. Hè? Ja, ik ja, denk wel Het zou kunnen. Ja, ja. Goed, we blijven zoeken, in Frans? Ja, gaan nog, maar nu, ik zal nog de wijk nog een paar woorden opgeven. Want dus al te goed, je blijft even aan de lijn voor dat kellerken. Ja. Even wachten, want onze lijnen zijn allemaal bezet. We hebben het druk vandaag, het is plezant. Volgende aan de beurt. Hallo. Ben ik het tekena? Ja, of is, ja, ik... heb nog een generaalse wederraad snitten, Jean-Carot. Ja. Ah. Lieken. Ja. anna van Zangenit, controleur Lise Liese was hun moeder. Lise. Lise Dat was de moeder van Zangenit. Dus dat was Lieken, anna van Zangenit, je kan niet zingen en meedoen dat ben ik. En dan was je net controleur liezen trek, travert travert met jeulen karot karotte bedriegen, karotten met vloeen in. <laughs> dat was het lege van dingen. Ga dat iets opschrijven, Janneke, voor ons? Ja, ik moet altijd veel weer nog ja. Ja. <laughs> ja. Ja. Of, en te En van de wij... commissaire, ik kon niet blakend tegenspreken voor kinderen indruk dat dat de commissaire te veuren was ja die uh... en daar daarna, me serveerden u ufras in de, de te beneden, als ik het maar niet bedrieg maar dat was een of van de commissaire dat was een andere kant van onze Franse of ah, maar woinde ja. aan duiden maar dat is zover ver als dat maar gaat denken nou, daar zijn mijn kindheid niet ja we moeten het opzoeken en de koets, dat ook voor die ook veel mensen die nou dingen moesten ook nou, een gesticht moesten gedaan hebben want toen moest iemand van het gemeentehuis nou altijd meegaan, als die mensen moesten... Ja, dat weet je nog, zelfder, Want dat mijn vader is er ja. meer dan één keer mee geweest. Dat is nog ja. het geval, ja. Ja. Bon. Maar als je nog een keer wil blijven zoeken naar die fameuze commissair... Nou, daar zijn nou, mannen, dan had de op het moeten gezocht worden, hè. Dat was de voorganger van het hotel. Mm hm zien we wat kan maar ja, hadden wat meer commissair, en Dat was we mee gedaan. Ja, precies. Ja. Bon. Maar dat was nog vroeger. En die koets van mij naar Brussel eraan... Ja. De meneer de Vallagalberg, die ja. had snotneus van een jaar of, ja, ik weet niet 14, je tien, had ook in nacht, als ik, een nacht ging, als ik van een nacht, een jaar of zeven geweest. Is Nick in die koets gekropen en we tot in Bregon. Zie je wel, in diezelfde koets? In die koets en daar vroegen ze zich, die mannen, wat, kom dan ga je doen? Daar ben ik niet mee gereden, hij. <laughs> en we zijn met de Pierre meegegaan. De verstekeling aan boord. Ja, verstekeling aan Ja, als de Pierre man, he. en dan is Nick van Nijver weer met zijn werk gebrookt. Ja. <laughs> Allee, ik kan er nog veel van zeggen, maar dat ja. zeg ik al aan Bedankt, jij hebt van karot op als je wilt. Ja, ja, ja. en dan gaat nou iemand had, dat ik tegen maat stond, ze zagen het een keer zingen op mijn manier, want dan moeten ze zich een keer goed plaatsen hoe dan het is. He. Ja. ja. Van achter in mijn kop hoor ik dat in mijn oren, ja. maar hoe, de stem is wat dan maar zegt. Allee, en nogal meest, dan ik dan een keer zingen van, van dingen. En net karot trok hem voor de, voor de juge. Ah, ja, zie, voilà. En dan zingen we minke de broer van onze moeder, hm. dan moest... Uh, Kom kon bij de juist komen, he. de juist vroeg. En ik ga gaan zoeken, ja, niet de juist. En waar je gaat zoeken, hij gaat vanuit karot. Hij vanuit karot. En hoe was dat, zei de juist. En toen kon milde dan aan schoon stem en dan gaan we dat verschrikkelijk. Maar het en goed. wil ik zeggen, zich gesproken, daar is juist. En dat was Omdat het gewoon kon zingen. Omdat het gewoon kon zingen, dat het was. Alleen nou moet gaan letten. We Bedankt, Zaleku. Zal zal Bedankt. Sluiten wij hier onze 137 e aflevering uh, af. Bedankt, uh, Jan.